12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De rechter vindt dat Van der Graaf wel aan de voorwaarden heeft voldaan. Tohem wilde dat Van der Graaf weer een jaar de cel in zou gaan, maar dat hoeft dus niet van de rechter. Bijna honderd grote Amerikaanse bedrijven protesteren in een speciale brief aan de rechtbank tegen het inreisverbod van Donald Trump. De rechtbank kan beslissen of het document moet worden toegevoegd aan de rechtszaak over het inreisverbod. In de brief schrijven de bedrijven, waaronder Google, Apple, Boeing en McDonald's... dat immigranten veel belangrijke ontdekkingen hebben gedaan... en oprichters waren van iconische bedrijven. Dat is een verwijzing naar bijvoorbeeld Apple-oprichter Steve Jobs. Zijn biologische vader was een Syrische moslim. ABN AMRO snijdt fors in het topmanagement. 60 van de 100 topmanagers moeten het veld ruimen. Er is al fors gesneden in het personeelsbestand... Maar het management bleef tot nu toe onveranderd. Daarom is het volgens de nieuwe topman nu tijd om ook de managementstructuur aan te passen. Of dat ook gedwongen ontslagen betekent, kan hij nog niet zeggen. De Franse conservatieve presidentskandidaat Fillon is vastbesloten om door te gaan. Dat hebben bronnen rondom hem gezegd. Vanmiddag heeft hij in een persconferentie tekst en uitleg. Fillon ligt zwaar onder vuur. Hij wordt beschuldigd van fraude. Hij zou zijn vrouw Penelope hebben betaald voor werk dat ze niet heeft gedaan. Vion staat onder druk om de strijd om het presidentschap te staken, maar hij zou dus niet op willen geven. Volgens Franse media is het zijn laatste kans om de twijfels over hem weg te nemen. Het weer nog bewolkt en op de meeste plaatsen droog, heel af en toe wat motregen, het wordt 4 tot 7 graden. Morgen eerst regen in het zuidwesten en later ook in de rest van het land. Later in de week wordt het kouder en gaat het s'nachts weer vriezen. Dit was het NOS Journal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A12 utrecht en Haag een geschaarde aanhanger bij Zevenhuizen. Drie rijstroken zijn er dicht. Tot zover de verkeersin. Ja.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM LUNCHT. Hoe ver je gaat, heeft met afstand niets te maken. Hoogstens met de tijd. Het heeft me hard en zuiver en het houdt het nekker stand. Dus hier sta ik met een uitgestoken hand. Welkom bij Zandvoort Lunch. Ja, ik open even een keertje niet met de tune, omdat ik allerlei andere technische dingetjes even moest oplossen. Omdat de zender een uur stil is geweest. En ik ook nog telefoontjes tussendoor kreeg. Dus <hums> neem me niet kwalijk, maar in ieder geval, uh, we gaan beginnen met Zandvoort Lunch. En uh, ja. Bluf omarmen. Nou, ik omarm u ook natuurlijk in grote getalen... als luisteraar van Sien van, van Zandvoort. Zelf dat u erbij bent. Als u moet lunchen nog, eet smakelijk. Maar heeft u het inmiddels al nou, een beetje vroeg misschien. Heeft u het al achter te kiezen, dan een goede bekomst. Ga genieten van de muziek. Hier sta je met een uitgestoken We met Kigo en here for You, oftewel, hier is alles voor u. Nou, bij CFM Lunch is natuurlijk sowieso alles voor u. De broodjes, de pistoletjes, de gebakken eitjes, de gekookte eitjes, plakjes ham, plakjes kaas, glaasje melk, eet smakelijk. be passing by, and they'll be inside. just waiting for While they're chasing stars, we'll be dancing in the dust 'cause we're coming through. We're When the dog is left his Aan de luisteraars die het afgelopen uur hebben afgestemd... naar ZFM Zandvoort in een doodse stilte ervoeren. We kwam allemaal door een kleine technische storing. En, uh, maar het is allemaal weer opgelost. We zijn weer onair. Ik ben er weer. Mijn naam is Shackle Duif. En ik ga met u lunchen de komende twee uur. Uh, ZFM Lunst, zoals u gewend bent uh, dagelijks bij ZFM Zandvoort. Ik ga een, uh, een liedje draaien voor mijn lieve vriendin in Bloemendaal. Want die luistert ook mee. Oscar Harris, The Green Green Grass of Home.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 ja, het groene groene gras thuis. Gras is altijd uh, groener bij de buren, zeggen ze. Maar uh, Oscar Harris, die zingt uh, prachtig over de nummer. Hij, hij is een mannetje wat in de gevangenis zit. Hè. Althans, daar gaat het liedje dan over. En dan droomt hij dat hij naar huis mag. En dat al zijn geliefden uh, hem weer uh, tegemoet komen. En dat hij uh, aankomt bij zijn uh, woonplek. We waren vast omgeven door een prachtig landschap. Met Groen Gras, daar gaat het liedje een beetje over. Oscar is best wel een, een hele populaire zanger zo in de jaren tachtig. En dat bleek ook uit dit liedje. Ik ga nog een liedje van hem draaien. Song for the Children. Hallo me, Hallo me. Hetzelfde donkerbruine stemgeluid als uh, bijvoorbeeld Lou Rawls. Hij is net zo donker ook uh, van, van, uh, van huid, zeg maar. Uh, maar een hele aardige man. Ik heb hem ooit ontmoet in de jaren tachtig. Toen was hij razend populair met onder andere Song for the Children. En het nummer wat ik ook hiervoor draaide: The Green, Green Grass of Home. En dat draaide ik natuurlijk voor Nijssen uh, voor nice in Bloemendaal. Flowerdale, ja. Uh, en ik liep zojuist even in Zandvoort. En het is waar, luisteraars. Ik kan het u uh, bevestigen nu. Er is een nieuwe kit in town. Loop nou rond in Zandvoort. Herkenbaar aan een donkerblauwe puntmuts. Groene broek. Oranje shirt. Nee hoor gek uit. De Eagles. De Eagles. There's talk on the street. It sounds so familiar. Great expectations. Everybody's watching you. Like you're something new You can't Heerlijke muziek, de Eagles, uh, New Kid in Town. We gaan even naar Steve Winwood. Uh, higher Love. Het begint dan met lekkere drums en dan ben ik gek op natuurlijk. Die daarmee de liefde van God bedoelen, of misschien de vrije op zolder, dat kan ook natuurlijk. Dat is ook een hogere liefde. Steve Winwood met zijn band. Zo dadelijk gaan we weer luisteren naar het regionale Niels, wat Dolly ons gaat vertellen. Ze is dat nog even aan het voorbereiden, dus we gaan eerst nog eventjes verder met muziek. En naast het feit dat er een nieuw kid in town is in Zandvoort, is Davey ook weer on the road again, hoor, mensen. over Manfred Mans Earth Band, geweldige band ook. En, uh... ja, ik heb het nummer ook wel samen met Ruud Janssen uh, gespeeld. Davies on the road again was een van de favorieten van Ruud, kan ik wel zeggen. Daar was ik met samen met Ruud Janssen on the road again. 40 jaar lang, ja. Ja, niet constant hoor. We waren was thuis. <laughs> Al wel in de tachtige jaren. Zo, vier, vijf keer spelen in de week. Was geen uitzondering. Het is allemaal net een huwelijk. We zijn nog steeds niet gescheiden. Ja, een beetje. Een beetje. We hebben nog een Beatlebeentje. Met Earthbed? hierna, na dit nummer, Gaan nou, we luisteren naar Dolly met het uh, regionale nieuws? Dan krijg ik ondertussen een lekker bakje koffie van Amorilsoff die hier ook is binnengekomen. Het wordt gezellig in de studio, het is altijd gezellig hier in de studio, maar vanmiddag extra gezellig Dolly, ben je bijna klaar hoor? Je bent bijna klaar voor. Hallo, hallo, bent u daar? <laughs> oh, niks. je niks? Zo hoort niks. Nou, ik uh, ga, ga er even helpen, want ik denk dat ik er iets met de koptelefoon is. Davy is on the road again. Davy was on the road again. Hij is nu weer binnen, want hij heeft de hond even uitgelaten. En dan is hij gewoon weer vertrokken naar binnen. We gaan naar het nieuws, luisteraars. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Dan volgt inderdaad het regionale nieuws van 6 februari 2017... De Bloemendaalse politie kreeg melding van een verdachte situatie aan de Ipelaan rond drie uur s'nachts. Toen een agent ter plaatse kwam, zag hij een deur van een auto opengaan en hij zag een man uit de auto stappen. Toen de verdachte de politieagent zag, schrok hij en begon te rennen. Na een korte achtervolging kon de verdachte worden aangehouden aan de Zuiderstationsweg. De 24-jarige verdachte is aangehouden en ingesloten. Tijdens een alcoholcontrole op de weg in Overveen heeft de politie zondagavond een drankrijder aangehouden. De bestuurder had de wettelijke alcohollimiet twee keer overschreden en kreeg een procesverbaal en een rijverbod van enkele uren. In totaal werden 106 bestuurders gecontroleerd. De overige 105 weggebruikers mochten na de ademtest weer verder rijden. Een meisje is zondagmiddag gewond geraakt... toen zij over de oversteekplaats op de zeeweg liep. Het slachtoffer wilde rond kwart voor drie de weg oversteken... maar kwam daarbij in botsing met een auto. De ambulance kwam ter plaatse om eerste zorg te kunnen verlenen. En na de eerste zorg werd het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Hierdoor, af, door het ongeval werd een rijstrook afgesloten voor het verkeer... en hierdoor hadden automobilisten enige last van verkeershinder... Tot zover, voor nu even het regionale nieuws. Ja, de winter komt eraan, heb ik begrepen. Uh, Dolly, maar uh, daar word ik blij van. Want als het een klein beetje gaat sneeuwen ook en zo, weet je. Het hoeft, hoeft niet veel te zijn, maar zo lekker. Zo'n mooi wit landschap dat je mooie foto's kan maken. Ze, zo. ze oh. verkopen bij de Action van die zakken, hoor. Kun je, <laughs> <Ja. laughs> je gewoon in je tuin gaan staan, laat je von boven vanaf één hoog, zo, weet je. Ja. Maar luisteraars, het, uh, het weerbericht. Uh, u is speciaal gebracht met een uh, hele goede mededeling allemaal. U kunt uw schaatsen weer onder gaan doen en zo. Ja, uh, ja. Uh, toch, uh, Lorie? Nou, ik ga het aan jou overlaten. Nou, dus, uh, uh, uh, wat mij betreft weinig hoor, Charles. Sorry. Het, uh, er zijn op deze maandag wolkenvelden, maar dat hadden we allemaal al in de gaten natuurlijk. Maar zo nu en dan schijnt toch ook heel eventjes de zon. Het blijft droog en bij een zwakke oost- tot noordoostenwind stijgt de temperatuur naar waarde omstreeks de 6 graden. Vanavond enkele opklaringen en komende nacht is het bewolkt en tegen de ochtend neemt de kans op regen toe. De oostenwind neemt toe naar matig en de temperatuur daalt naar een graad of 2. Nou, nou gaan we het krijgen voor Charrel. Morgen ah, ja, ja. is het bewolkt ja. en regenachtig. Echt gaat, eh, gaat ze. Maar later op de dag kan er ook smeltende sneeuw vallen. Kan ik mijn boots uit de, de schuur halen? Mijn sneeuwboets? Je boots het? Nou, ja, het is smeltende sneeuw. Ik denk, ja. Je, ja. Nee, maar tegen, tegen de avond of in de nacht misschien. Ja, dat is zover blijf, ben ik. Dan blijf het. ik gewoon op. Ik, uh, ik, ga, ik ga maar tot uh, uh, morgen etenstijd. En dan, uh, dan zit het erop met mijn voorspellingen. Okay. Maar ik wil straks wel even verder voor je gaan loeren, hoor. Ja, dan ga ja. ik in het volgende blokje ga ik, uh, wat meer vertellen over de weersverwachting. Oh, wat spannend. Voorlopig houden we het dus eventjes dat later op de dag morgen smeltende sneeuw kan vallen. Hoeft nog niet eens, het kan. De oostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig. En ja, en de temperatuur gaat toch morgen stijgen naar 4 graden. Dus ja, iets, iets van van winter gaat het toch ook niet echt worden hoor, Charlotte? Ja, wat ja. Ja, maar ja Nee, meen het nou? Ja, dat meen ik, ja. ja nee, maar ik ga straks even verder voor je loeren. Misschien wat later in de week dat je je zin gaat krijgen. Oude Drambert. <tieden> <tieden> <tieden> <tieden> Waarom ga je niet lekker je... in Alaska wonen of zo? Ja. <tieden> Hij nou, wil maar sneeuw. Nou, <tieden> ik, nou, ik, ik heb heb eens ja. gekeken ja. Wat, wat bijvoorbeeld een, een vakantie in IJsland... Uh, ja. wat dat kost, Maar het is uh, 1400 tot 2000... Euro gemiddeld. Ja. En? Uh, ja, kijk wel ook van. Ah, man. Kijk uit Noordelicht, kan je zien. Je bent licht. hartstikke rijk. Ja. ja. Als je gezond bent, meer rijk, doei. Ja, nou voor de volgende week ben je weer gezond. <laughs> Spring je weer als een jong hert door de. Uh, de ja. ja. De dartel je weer over het strand en zo. Moet je toch gewoon doen voor jezelf, Shadow. Je bent zo gek op sneeuw, en Dan kan je lekker met van die polhonden en. Uh, ja, nou ja, dat je... bedoel ik, maar dat maakt zo'n vakantie ook zo duur daar. Lekker met vol in een iglo. In een iglo. In een iglo. We eten wel eens vis van een iglo. Oh, dat, je mag ja, dat, maken. dat beviel al niet. Ja, ook natuurlijk. wel van een ander merk hoor. Ja, oké. Okay. Okay. Ja. <laughs> maar in, uh, uh, uh, ja, uh, sneeuw, ja. Nou ja, misschien een beetje, een beetje kinderachtig van me, maar ik, ja, ik vind het gewoon veel gezellig. Dan moet je dat gewoon doen voor jezelf. Zo is op. dat. Hé, hey, uh, nou dat, was het, weer, dat hè? was het weer Oh ja, dat was het weer. Ja, we waren een Jij hebt het er toch over uh, wie de regen gaat stoppen. Ja, ja, ja. Ga niet van regen. Dus ik ben blij dat ze daar een liedje over gemaakt hebben. Ja, zie Ja, haar Clearwater Revival. Keus van Dolly vanmiddag, uh, het liedje van de sidekick. the swing Someday. En dit is Next to Me. Next to me was dat, uh, luisteraars. U uh, luistert nog altijd naar ZM antwoord. We zijn ongeveer 10 minuten voor uh, dat het eerste uur alweer voorbij is. Want zo snel kan het gaan. I wonder why. Hoe, waarom gaat het allemaal zo snel? Uh, no Kun jij me dat vertellen, jongen? Uh, uh, Curtis stickers wel. Die, die heeft het erover. I wonder why.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 stik een jongen, vraag het je nou niet af, want het, het heb helemaal gezien zin om het je af te vragen, want het gaat toch allemaal zoals het gaat. Althans, volgens Joep van het Hek, die gisteren bewonderde in een eigenlijk gratis cabaret in een Bloemendaalse kerk, waar Joep uh, eigenlijk nooit uh, zich voor leent voor dat soort uh, evenementen. Hij was er gisteren en uh, <laughs> ja, het was eigenlijk een, een uur gratis cabaret in Bloemendaal het was ook stampvol. Er werden kaartjes gratis kaartjes over. Ze werden verstrekt vooraf. Daar moest je zo'n kaartje zien te bemachtigen. En dan kwam je gratis het kerkje in. Dan kon je gisteren genieten van uh, Joep van het Hek. Helemaal weer genezen van uh, een jaar geleden. Natuurlijk ook een uh, bijzonder zware hartoperatie. Hij vertelde ons ook alles over zijn... Uh, Avontuur op het podium waar hij een beetje waar de het ver, het vergelijking trok met uh, Tommy Cooper... ...wat die is overkomen, want die is natuurlijk ook tijdens een voorstelling niet goed geworden... ...en uh, het publiek uh, lachte, want die dachten dat het een act was... ...maar toen bleek het dus werkelijk een, uh, een hartaanval te zijn... ...en Tommy Cooper heeft dat niet overleefd, die is uiteindelijk uh, op het podium overleden. En uh, ja, daar vertelt Joep van het Hek dan over en uh, dat hij ook een periode heeft gehad... Dat hij helemaal geen zin meer had in het maken van voorstellingen. Dat hij eigenlijk bij zijn eigen dag. van nou, ik, ik stop er maar mee. Maar nu die weer helemaal 100% gezond is. Uh, gaat hij er eens een speren. En. Uh, nou ja, hij heeft altijd volle theaters. Ook natuurlijk carré, een maand lang vol. met. Uh, ja, allemaal uitverkocht en zo. En dan is het toch wel heel leuk om zo'n man dan in zo'n klein kerkje zo eens uh, van dichtbij te ervaren. En, uh, te horen hoe hij over het wereldgebeuren gebeuren denkt. Nou, nou, waarom vertel ik dat? nou Ik wil nog even vertellen wat, wat hij dus over Donald Trump zei. Hij zei, Donald Trump, als al die hoertjes nou even over zijn haar piezen dan trekt de kleur vanzelf bij. aan mijn, uh, mijn uh, buurtgenoot, buurtgenoot, nee, uh, buren, zo moet ik het zeggen, links van mij vragen, wat Jorso Veen nou eigenlijk betekent. Veen, Jorso Veen. IJDEL. Ja. Oh, je bent zo verschrikkelijk, IJDEL. Dat uh, werd gezongen door uh, Carly Simon. En Orno dacht dat het Lou Harris was, maar uh, nee hoor, het was toch echt Carly Simon. Maar het is geen eigen wijsheid hoor, dat zie ik gewoon op de computer staan. En, uh, wat, uh, als Orno me dat had wijsgemaakt dat het Carnish, dat het uh, was, had ik hem zo blind geloofd. Blind geloofd. Rainy Day's and man is nog een klein stukje en dan gaan we naar het nieuws. into myself and feel old Sometimes I'd like to quit Nothing ever seems to fit Hanging around Nothing to do but frown Rainy days and Mondays always get me down What I all the blues Nothing is really wrong Feeling like I don't belong